Wij beginnen de Zogerles 1, 6, 3. Waarom heb ik het zo gezegd en, en niet onder 63? Ah, 1, 6, 3 is 10. Nou, misschien dat is... Uh, dan zien we dat dit wel op die manier... Uh, pagina Kuf-Jud... GED 118, de regel vier van de tekst zelf. Dus we hebben al iets geleerd van uh, wat Elisha deed aan die Gabakuk. En wat ziet je hem in de naam Chabakuk? Er daar in de naam Chabakuk zitten twee Gibokim, uh, twee omhelsingen. En er zit ook nog in zijn naam, is ingekerfd, is ook Chakak, is inkerven, zijn ingekerfd uh, 216 letters. En daarmee heeft Elisha, die 216 letters, Rio letters, daarmee heeft Elisha, eh, bracht Elisha die jonge Habakkuk eh, tot leven. Bracht hem tot opstanding uit de doden. De regel vier. Oudkuf Jut sein. We Aitvan Aglif beruche Elisha. We lekaimale lekkijmale beatwan. Feif de shiv in. Uitrien We karale Chabakuk, punt vier. kuf jut zijn honderd en zeventien. We kulgo atvan, en alle letters, dus al deze letters, aglief beruche, had Elisha ingekeerd in zijn Chabakuks roach, in zijn uh, roeg, dus in zijn geest van het kind, van, de, van het lichaam dat al dood was. Beginen le om hem uh, uit de uh, tot leven te brengen, uit de doden tot leven te doen, opstaan. Beat van de schieven met rinschmehend. Door de letters vijf van 72 namen. We karale en, en hij noemde hem Habakuk. Daarom gaf hij hem naam Habakuk. Punt. De vijf na de punt. Uh, שמע דה אשלים לחול סיטרים אשלים דפולחן דפחינה כוף יות זה הונדרטן ניכן כן יש תריכל לחיבוקים כדי יתמה ואשלים לרזה דה מטן ושיצר דשמה Tradische punt. Een zeer mooi oot. Dat is uh, hier. Komt weer de onthulling deze, deze, voor deze les. Meer onthulde les. Hij gaat het meer de over, dit, over deze, deze namen ons vertellen. De regel 5 op de vorige pagina. Schma. De naam, dus hij gaf hem de naam Habakkuk, en nu zegt hij dan, shma de naam. De Aslim Lechol Sitrin, die volbracht is, die volmaakt is, Lechol citrin, naar alle kanten. Aslim, die volbracht is of volmaakt is, de volgende pagina, de regel 1, Lechibokin, en nu gaat hij dat ons. Uh, op een rijtje zetten, die volbracht is, of uh, volmaakt is, naar de geboeken, naar de, qua omhelzingen, het zijn twee omhelzingen, Kede maar zoals het gezegd werd, we aslim, en is ook volbracht, volmaakt, le raza, ten aanzien van het geheim, van de matan, 200 van 200 we Shitsar en zestien eh, atvan letters de schmakadisha, van de heilige naam. Punt. De regel twee. Batevin idkain le agdara roche al waal da drie Kijk nou wat hij zegt ons. Nu. Geweldig, want die twee, dat die, tweel, dat die tweeledigheid erg interessant, belangrijk is, door die tweeledigheid. Dus kijk wat hij zegt ons. Betewin, door woorden, dus door die 216 letters op te maken, samen te stellen, op hem op te maken naar woorden, ja, naar 72 woorden, in 72 woorden, dat is wat hij zegt, Bathewin door woorden, Itkaim, lehadra Roege. Hij heeft hem, uh, hij deed hem, um, hij bracht hem tot opstanding, Lehadra le Roege om zijn roeg, om zijn geest, terug te doen keren. Dat is door die woorden, do, do, sorry, door, die, door de woorden, door de woorden, dus door, door de 72 namen, heeft hij uh, uh, hem tot opstanding gebracht uit de doden, maar dan uh, t, uh, zijn geest. En nu kijken we wat, wat verder. We van? Over van en door letters, dus door die 216 letters, het Kaim bracht hij hem tot leven, tot opstanding, kol gufe al zijn lichaam, alke juma. Dus tot opstanding. We al daar en daarom, daarop of daarom, Noemde hij hem Chabakuk. Deze naam gaf hij. Dus zie je dat? Door de letters heeft hij zijn de 216 letters, heeft hij zijn lichaam, heel, heel lichaam uh, tot leven gebracht. En door die namen, 72 namen van de Heilige Naam heeft hij zijn geest teruggebracht. Twee dingen, zie je En het lichaam, en zijn geest. Zeer bijzonder iets wat hij ons vertelt. Um, wij keren terug naar de vorige pagina. Kouf, um, Jood, 118 Hassulam, de linkerkolom, de regel 8. Uh, de referentie van Oud Kouf Jut Probeer in het algemeen, probeer steeds voor ogen te houden dat wat wij, de hele strekking van de. Uh, de schepping. Wat is de schepping? Wat is de tweede Tsimtzum? Wij zijn het product van de tweede Tsimtzum. Ja? Tzimtzum. Tweede beperking. Wat was in de tweede beperking? De vereniging tussen, ja, tussen de malgoed en de bina. Strengheid van de wet. En strengheid en gestrengheid kan je zeggen. En de chassadim. En de genade steeds dat voor geest te houden, die twee. En dan je zal zien, alles is, gaat daarover. Het is eenvoudig op zichzelf. Zo is het uh, uh, gemaakt, de schepping. En, en de rest is de zogger die bekleedt dat via de Torah, allerlei varianten, omdat wij hebben zoveel eidhoeken in onze ziel, en elk, elk, elk ervan moet worden aangesproken. Daarom is zo veel lijkt te zijn, van allerlei invalshoeken, et om ons door te werken. Om onze ziel en daarmee dus ook het lichaam, alles moet doordrenkt worden door, uh, die, door deze verbondenheid tussen de gen en de... En de um, barmhartigheid. Ook in ons dagelijks leven is niets anders. Alleen dat steeds zorgen dat je die twee bij elkaar brengt. Dat is het leven. Daardoor wordt het... Um, dan hebben we rechts, links en dan het midden komt van boven. De linker kolom. Hasulam de regel 8. Referentie van Kuf Jud Zijnhonderd en Zeventig. Wekulhu Atwan Adlif Wekule. Dubbele punt. Wekul Neken Hautijod Haeilu. Hakak Elisha Barucho Shel Habakuk. Tien Bishwil. Lea oto botiot shell, ab ab shemot. Acht nade dubbele punt. We hol negen haoti en alle letters, al deze letters. Hakak Elisha heeft Elisha ingekerft. Berucho shel Habakuk. In de roach, in de geest van Habakuk. Kind. Dus na zijn dood, ja, dat heeft hij gedaan. Om hem op te wekken, op te wekken tot, tot leven. Kind. o, ja, om hem euh, op, tot leven doen opstaan. Berucho shel ein Bet of Abbe Shemot. Met de letters of door de letters van 72 namen. Abbe Shemot. Er is niets heiligs dan dat. Er is niets heiligs in de, de naam van de schepper dan deze naam. In de naam Hawaii zijn verschillende namen zijn. Maar deze naam dus is allesomvattend. En heeft dus de kracht om... Uh, de mens ook het eeuwig leven te geven. Dus niet, het is niet een naam die speciaal is gemaakt om, het is een naam van de schepper, dus de krachten die het eeuwig leven dus uh, weergeven. En daarom ook als neveneffect kunnen zij ook, de mens die dood is, kunnen ze tot leven weer brengen doen opstaan uit de doden. Tien, O, oh, elf. We karouwen toch en hij noemde hem Chabakuk. Elf, nadepunt. punt. Shehu Shem Hamashlim. Omerammes twaalf le sadadim. Kimashlim. Ki mashlim. עומר רמז אל שני דרטין חבוקים כמו שאמרתי עומר משלים עומר רמז נסוט פרטין מטאים וישש סרי אותיות של אשם אקדוש 15 И хабакук. Багиматрия матаим Вишеш. Эсре. Ше застин зестин ництарфу. Аб. Шимот. Кана. Элеф на депунт. Шеху. Шем. Да, это и Хабакук. Да, это Hamashlim, die aanvult, die volbrengt, om omherames, en, en wordt een zin speelt, gezin, en wordt een zin speelt, uh, twaalf legold zade dien, naar alle kanten, ki, en nu geleg dit uit, om maslim, omherames, want hij deze naam volbrengt of brengt tot eh, volmaaktheid als het ware, voelt aan om een rames en heen geeft of uh, over, uh, over twee geboekiem over twee uh, omhelsingen, dus verwijst naar twee omhelsingen. En maakt dit volmaakt. Kmosha Marti, zoals ik heb gezegd. Wie is aan het woord? Wie is aan het woord? Hier, ja, hij zegt nu. Kmosha Marti, zoals ik heb gezegd. Wie is nu aan het woord? René, volgt iemand nog? Die, die, die, hoe heet het? Die ijzeldrijver. René. Die, die is nu die, ja of niet? Oma uh, slim en die voelt aan, of volbrengt, Oma Ramès, en zinspeelt op het geheim van 14, Matayim Vesesha Sreotie van 216 en 16 letters, Shel Hashem Akadosh van de heilige Nam. Dus twee dingen. Twee aspecten. 15. Ki Chabakuk want Habakkuk. Bagimatria matayem vesheshasrei. In de gematria heeft de gematria van tweehonderd en zestien. Shmeihem. shemihem nee, is het van. Zestien, niet starfu, abe schemot, waaruit, beter te zeggen waaruit, werden opgemaakt, samengesteld, abe en 72 namen. kanaal zoals boven gezegd werd. Zestien, na de punt. Beabe teewot, zeventien, wehei schief, roho. Ovario. yo Ichia. kol gufo achtin, al kiyumo. Punt. En je gaat je dat uitleggen. Beabe te iwoot, de zelf zegt, door te woord door 72 namen, woorden, beter te zeggen, letterlijk. Door 72 woorden, Hichia, hij heeft tot leven gebracht, Wehishiv, en keerde terug, deed terugkeren zijn roego, zijn geest, de geest van Gebakoek. Dus een innerlijk gedeelte. Over 300 en door, door 216 letters, Hichia kolgufo, heeft hij het hele het hele het hele zijn lichaam tot leven gebracht, tot opstanding gebracht. Waar ken die chabakuk en daarom heet die chabakuk. Hier is, zit erg diep, diep verweven het geheim van het leven. Zie je twee dingen: En zijn ziel, zijn roer, en zijn lichaam. En je ziet het wel. Wij gaan verder. Laat hem, hem dat spreken nog. 19. Pirush, de uitleg. Ki Habakkuk morre al bet חיבוקים booking 20 wa haynu de ashlem le בגימטריה booking gam khabakuk bgematria אשלים 22 de rio et atvan. Vagabijur toentwintahum ki ahochma nikret rasa de rio atvan. Drie Amnam cerichim lechibuk de aynu lehit lapšut 24. ו-twenty-two חסדים קנה ובהבוק גרשון שaya מיסיתר עשר די ימה od לוהייתא אקוחמא יקולא ליתגלות עשר ו-twenty-four בריאו אדvan ki sitra achra Aitala la achiza zeif en de ima. Ela ata. sha elisha gimshich achten antwintach lo. Hibuk mi de alma ila a. De abovo 29. Niet starfu haat haat van le tewin. in de chogma niet lapsu dertig, bat Ki bachasadim de alma ila a 31, eenachiza citra achra. Hier nou in deze zin, het is wel een lange zin, maar hier geef je dan een volledig eigenlijk plaatje van hoe dat in elkaar zit. En wij zullen natuurlijk dat wel herkennen van andere pla plaatsen wat die we hebben al geleerd. We zullen herkennen hetzelfde, hetzelfde hetzelfde mechanisme. Alleen ten aanzien van hier uh, van, van die Chabakok. Um, 19. Ki Habakuk, want de naam Habakuk. More al beth leert of verwijst naar twee Hibukin, twee omhelzingen. 20. Ja, want het staat nog in de dubbele koef, je ziet dat, gebakken, dat eh, komt van het woord omhelzen. En dan is het gebak ook dus tweemaal. maal. dat wil zeggen, de aslim lege, legeboeken, dat hij heeft hem aangevuld, als het ware volbracht hem, legeboeken, die, ten aanzien van die geboeken, van die omhelzingen. Dus heeft de Elisha bracht hem dus die extra omhelsing en heeft hem daarmee uh, bracht hem tot volmaaktheid of aangevuld hem, vulde hem aan. Gam Chabakuk, gematria Rio, ook de naam Chabakuk heeft de gimatria Rio 216, 21 Wahhinu, dat wil zeggen, Aslim Lerazad Rio Atwan heeft hem aangevuld tot het geheim van Rio Atwan van 216 letters. Wahhabiur, Wahhabiur, hoe en de uitleg is, de verklaring is 22. Wat is, is, heeft je daarmee gedaan? Die, die twee dingen. En nu erg geconcentreerd, hij geeft het nu een zeer helder wat het, wat het gebeurt. Ki nikret de raza de Rio Atwan. Want de hoogma heet het geheim van Rio Atwan, het geheim van 216 letters. Dus driemaal Abba. Eigenlijk, hè? 72. En dan is het als je dan driemaal ab, ab, is, we weten dat ab is een teken van Chogma. ja? Dat ab is de gematria van de parsoef gogma. Uh, 23. 23. Am nam zerechim Echter, men heeft boek nodig. En nog een keer, nog een keer over de gogma. Nog een keer, waarom zegt die dan de gogma? Heet het geheim van 216 letters. Waarom, waarom driemaal chogma? Waarom Ab is gogma, ja? Wij weten dat Ab is partsoef gogma. Maar waarom dan driemaal? Waarom driemaal? Heer goed, erg goed. In het hoofd heb je drie sferot. Heb je dan Keter, en Bina. Duidelijk, en daar ligt Chogma. Oké, okay, dat is een verschil natuurlijk van. Uh, ver, verschil van gradaties, maar toch wel. het is Of Bina, je kan zeggen, of bina, bina heeft Chassadim. Bina kiest voor Chassadim, maar zij heeft Chogma. Alles wat in het hoofd is, heeft hoch, Licht Chogma. Dat is altijd goed te weten. Dan zegt hij dat ki ha gochma razet, want de gochma heet het geheim van Rio Atwan, van 216 letters, altijd zo. Altijd hebben wij de gochma zitten in het hoofd, en die heeft altijd 216 letters. 23. Annamts regimlige boek, maar men heeft ook echte, echter, men heeft boek nodig, men heeft omhelsing nodig. Goed opletten. Maar ja. Wij heeft een om, omhelsing nodig. Wat betekent de omhelsing? De Heino dat wil zeggen, Leed Lapshoed, 24 Gassadim kan hij dat wil zeggen, de omhul, om, het, o, het, eh, o, het om, de omhul, eh, het omhulsen van de chassadim. omhulen, beter te zeggen, het omhullen van de Gassadim, kan uit zoals boven gezegd werd. Ja, de chogma kan, uh, kan je niet van chogma, kan je niet alleen uh, belageren. Kunnen dat niet leven van chogma. Alleen, let op, alleen in het hoofd hebben we geen chassadim nodig. Ja, in het hoofd. Goed opletten. Alleen in het hoofd, ketter chogma, daar hebben we geen chassadim nodig. Daar is chogma, kan puur verbruikt worden. Daar hebben ze, ze hebben geen kilim daar. Maar overal waar kilim zijn, daar heb je voor nodig. En dat is wat hij zegt. Dat, oh, dat wil zeggen dat men heeft omhelsingen nodig. Omhelsing nodig. Dat wil zeggen omhulling door de, van de chassadim-kanaal. Dus die gochma moet je wel omhullen met de chassadim om bruikbaar te maken. Oeh, wachibukharishon. Ja, Sha de ima en in de eerste omhelsing omhelsing. En in de eerste omhelsing. Welke omhelsing was van de kant van, van zijn moeder, dus de eerste, zoals we hebben dat geleerd, ook de eerste opsteging tot de Jeeset herinner je nog de Jeeset waarbij de zon steigt ook door de yis tot de yis tot, en dat is nog onder de chaze van de Arichanbin uh, or, Dus dat is nog daar, is nog. Ad o de lohaita chokma yichola litgalot, barriyo yatvan, kon de chokma nog niet onthuld worden door of in rio of door 216 letters als of in 216 letters. Waarom niet? Ja, omdat herinner je nog in de eerste, de eerste om, de eerste om Helsing betekent dat is net zoals wij op de op de schaal van de boom des levens is opstegen van de opstegen naar de hierstut. Herinner je nog? Als zoon opstijgt naar de hierstut, dan uh, staat de waar in twun, uh, twuna, beklede Tfuna, en dat is nog onder de gase van de arigampin. En elke vorm van onder de gase is een vorm dat daar klipot nog actief zijn. Kan ik kan niet zeggen dat een nazi moet al klipot zijn, maar ik bedoel uh, dat is dan dus bij de omhulsing, bij de omhulsing, sorry, bij de eerste omhulsing, dat die van de kant van, de mo van zijn moeder was, betekent nog in de Tfuna, en niet in de Abawoima, dus de omhulsing door de Tfuna, en niet door de Abawoima, niet door de hoger, de hogma was nog niet, de hogma kon nog niet onthuld worden in haar uh, 216 letters. Als 216 letters uh, ki a sitra achra, van de sitra achra, heet Allahi odem de ima, zij had angreep aan de odem, aan het rode van de ima. Dat wil zeggen, nog uh, onder de haze, zoals we dat noemen, dat bij wijze van spreken, onder de geze. Zoals, zoals bij Arig uh, hij Bin, staat op zijn plaats, staat onder de geze. En daar is herinnering, dat we hebben dat geleerd, dat die, maar goed, ook Noekwa kan niet volmaakt zijn. Hij ontvangt alle zegeningen, en toch ontvangt Gochma, maar geen gesedim. En dan is het vol van zegeningen, en toch uh, er ontbreekt de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Zoals we hebben geleerd. Ella ata maar nu na twintig de koma. She'elisha hem lo. Nu dat Elisha. Wanneer Elisha trok naar hem toe. boek de om met de chassadim de Alma Yela'a trok naar hem hasad, de omhelsing um, um van de chassadim van de hoge wereld, van de Abba Yima 29 niet starvoerde at van Leteven. Voegden eh, de letters samen, samen tot woorden, machten zich op tot woorden. Dat is wat uh, die, die tweede geboek, tweede, tweede omhelsing, wat, zoals de Tora vertelt, en de Zoger vertelt, wat, dat is de de, de handeling wat eigenlijk wat, I, wat Elisha heeft weggebracht de kochma niet lopshu en dan de moogin van de Chokma. niet lopshu, werden in gebed dertig betavin bekwijdt in woorden permanent bekwijdt. Kiba chassadim de alma in laa. Waarom is dat zo? Waarom konden de woorden nu in permanent nu? Waarom konden de Chokma nu permanent worden in gebed? in de woorden, de woorden zijn, de woorden zijn en de, letters, zelf, het zijn chogma, wat hij jou hier vertelt, en dan, de chogma kon dus, om, om uh, ingebed worden in woorden, binnen de woorden, permanent, waarom permanent, dertig, ki, Bahasadim de en dat is bijzonder belangrijk gegeven. Want in de Hasadim van de hoge wereld, dus van de Abu Jima, is geen aangreep meer van, voor de citra achra, Dus de citra achra kan niet. <laughs> <laughs> ja, zie, uh, dat was even schrikken. Dat was erg goed schrikken, want dat was, Zijn we ja, dat was <laughs> En dat was bij het woord citraachra, zie Dat was bij het woord We hebben vandaag veel te maken met citra Achra. Ik wil even vertellen aan de mensen verklappen wat we hier nu hebben. <laughs> verklappen wat wij hier nu hebben. We hier in ons leslokaal, want eventjes, uh, vanavond is, vandaag is Yom Kippur. En we hebben dat ook mooi gemaakt, ook hier, niet gemaakt, niet dat weet, het zelf hebben dat gemaakt, maar het is gemaakt hier, ons lokaal, het ziet nu erg feestelijk uit, erg vrolijk. We zien dan aan de vier uithoeken aan vier van onze uh, so leslokaal, zien we Ballonnetjes, alle ballonnetjes. Rood, blauw, groen. Vier, zie vier licht, vier, vier, vier kleuren. Ja? En dat is net zo so een beetje mooi. Vier stadia van het licht, etc. cetera. Dat is vijf, daar is ook nog vijf. Daar is een ketter nog. Vijf. <laughs> <laughs> ketter daarbij nog. Dat is erg mooi. Zo so, so gezellig hebben wij uh, eigenlijk uh, de erg. De, een, een geweldige, een gezellige uh, Yom Kippur van, uh, vandaag. Het is ook echt, wij ook beleefden ook vandaag een, een zeer speciale Yom Kippur. Waarbij uh, Yom Kippur leek in ons, in, in mijn beleving. in ook van die van mijn, mijn vrouw. En ook wat we hebben gedaan ook thuis. Wat hebben we samen uitgespookt. Dus, oh. ja, dat is, ik bedoel, ik ja, dus daar kwamen ook die ballonnetjes ook, uh, gingen ballonnetjes ook uh, uh, uh, kapot, ja, maar wel op een gezonde manier. <laughs> dus, daar moet je, ja, begrijp ik het, zo Waarom ben ik zo ver gegaan? Maar, uh, maar het was een mooie dag, het was een mooie dag, het was de dag vandaag Yom Kippur leek meer voor ons. Uh, in alle opzichten. Leek meer op Purim. Et net op Purim. En zo so is het moet het ook zo zijn. Het is moet een vrolijk dag zijn. De dag van Yom Kippur. Het yes. moet uiteindelijk een mooie dag zijn. Rosh Hashanah moet we wel voorzichtig zijn. Ja, Rosh Hashanah. Waarom? Rosh Hashanah is... Uh, gewoon voorzichtig, omdat wij staan voor de koning. Ja? Wij staan voor de koning, wij zijn niet bang. En je moet geen angst zijn, maar gewoon ontzag dat jij staat voor de koning. Dat is de Rosh Hashanah. Eigenlijk Rosh Hashanah is veel, uh, is, is eigenlijk het moment, is de, eigenlijk de, de dag of de tijd wanneer de oordeel uh, wordt geveld hier, en Yom Kippur is alleen een bestempeling. Nou, als wij weten dat, het al, dat wij al gestaan hadden hè, voor de schepper. Moeten wij dan nog uh, wachten totdat de stempel al gezet is. En dan ook nog dan staan met ogen uh, naar beneden of zo? Nee, absoluut niet. Waarom is dat? Heellijk. Waarom, we, waarom is het dan geoorloofd, iemand die werkt, individueel werk doet aan zichzelf, waarom is dan aan hem geoorloofd, aan hem en haar geoorloofd, om wel een feest te maken van Yom Kippur? Wat, denkt hij? wat denken jullie? Waarom is het geoorloofd? Het staat bijvoorbeeld, staat bijvoorbeeld geschreven dat men moet vasten. Nou, ik had jullie ook verteld over het vasten. Iedereen mag vasten wat hij wil. Maar dit jaar is voor de eerste keer dat ik hoef niet te vasten. Hoe weet ik dat? Je kan jezelf inbeelden. Jouw je gevoel van binnen kan je niet inbeelden. Ik kan je zeggen allerlei dingen. Maar ik hoefde, ik hoefde niet te vasten. Gisteren toen begon de Yom Kippur en hadden we juist extra, een beetje extra gegeten, en lekker gegeten. En vandaag ook de hele dag, extra, extra iets gegeten. Maar niet, geen vette dingen, dus niet, niet, ik probeerde wel opletten dat ik de citra agra ook met eten niet uh, dus lekker maak. Dat is niet, maar voor de rest heb ik goed gegeten, geweldig feest was het. En de, een, de beste dag, me misschien de beste dag in, in het hele jaar. Maar waarom mag dat? Waarom, eerst had ik misschien, had ik weet ik niet, vroeger, vroeger had ik traditioneel aan jullie verteld over Yom Kippur. Nee, wat we hebben gedaan, dan moeten we allemaal bidden. Ik heb geen woord ge, ge, ge, geba, gebeden? Gebeden. gebeden, geen woord heb ik gezegd. Uh, dan zeg je nou, wat doe je, nou, uh, aan, wat doe je ons aan? Ja, je stuurt ons uh, zo'n bestandje heb ik naar jullie gestuurd. Ja, dat heb ik met het mooie, mooie gezang van zo'n een of een andere Amerikaanse. Dat iemand heeft het meteen toegezonden. Ik heb het naar jullie door, door, door, maar doorgestuurd. Maar ook daar staan fouten in, in wat, wat de tekst. Het is niet belangrijk. Abino Alkeno is onze vader, onze koning. Maar ik heb dat nee niet gezegd. Ik hoefde niet dat, dat te zeggen. Ik had geen gevoel dat ik moest dat zeggen. Dus het is... waarom is het zo mogelijk? Waarom kunnen we dat wel? Waarom, eh, wat ik zeg, dat het mag? En waarom de massa, ja, de, aan de massa wordt gezegd dat zij moeten vasten en zij moeten die iedereen mag vasten van jullie? Vroeger hebben we wel gevast, maar nu niet meer. Op deze dag ontvangen wij van Abu Op de Yom Kippur ontvangt men mogen van Abu En we hebben nu net geleerd, voordat de, de knal was, we hebben net geleerd dat het, we hebben net woorden gezegd, Kiba chassadim de alma ila'a'a, want in de hassadim van de hoge wereld, oftewel van de Abu door de hassadim van de Abu aan hen is er geen aanzuiging meer van de citra agra. Dan is het niet meer. Dus wanneer zitten wij te, te, te trillen, te beven, of weet ik veel? Waarom? Of vanwege de citra agra. Maar wanneer jij, als die, als die, als die, als je ontvangt dan van Abouhima, dan heb je geen citrager. Ik voelde geen citrager vandaag. Ik heb je zonder gebeden. Zonder uh, mee... Want het hele jaar is eigenlijk voorbereiding voor ons. Ja? Het hele jaar proberen we te doen. Natuurlijk met vallen en opstanden. Wie, wie van ons kan zeggen dat die niet, dat die, dat die, dat die niet zondigt? Niemand... Er bestaat geen mens die kan dat doen. Eh, dus wat dat betreft, maar wij zijn ons bewust daarvan. Maar, en, en, maar waarom dan op deze dag, nu zoals vandaag was geweest, waarom kunnen we dat wel doen? En waarom, we, waarom zijn we dan uh, vrolijk? Ik bedoel, wat, wat uh, waarom is het net, voor mij is het net als Purim, purim net als echt een feest van, de, daarom ziet jullie dat zo alles mooi, al die, en dat is echt mooi, mooi dag, waarom is dat zo, waarom kunnen we dat zeggen, terwijl de, de normale gang van zaken, dat men zit nu te, te, te trillen, want nu is het al, nu is het al zover, Nehila komt nu, Nehila, zie je, dat komt, Neila betekent dat het vijfde gebed, het wij vijfde gebed van de Yom Kippur is vanavond, waarbij dan de poorten de, open, de duren open gaan, en dan wordt het, en dan de duren dan, de duren dan gaan dicht aan het einde van de Neila, en dan wordt het al uh, besloten, als het ware wie tot leven, wie tot dood, etcetera. En wij zitten hier en natuurlijk hebben uh, we onze les, standaard zoals het altijd niets alsof niets aan de hand is. En nog met ballonnetjes, overal, et cetera. Waarom hebben we, we ballonnetjes? Het lijkt wel een beetje of wij well proberen nog voor de sluitingstijd, voor de sluitingstijd ja, van het gerecht, een beetje omkopen, God verhoede de, de rechters. Ja of niet? Het ja? lijkt wel een beetje daarop, want voor de sluitingstijd gaan we al ballonnetjes ophangen. Ja, dat is dat. Het is net als ook bij de idee dat dus het, het past als het ware niet. Ja, dat uh, je moet eerst daar wachten, hoe dat, dat wordt, et cetera. Waarom ik heb al een beetje typ heheffenieu, al een beetje. Waarom is dat? Waarom is het dan mogelijk? Waarom nu bij de Yom Kippur? kunnen wij al vrolijk zijn en op prochusana liefst wel uh, bedu beduidst beduidst een beetje, dat, dat past wel, want <coughs> daar staan wij voor de koning, en wij niet bang zijn voor hem, maar wel ontzag tonen wij, maar op Yom Kippur niet, ook Yom Kippur natuurlijk, ook belangrijk, ook hier moet je dat, maar waarom is het zo, waarom voelen wij dat wij, zoals ik jullie vertelde, dat ik voel dat ik net, net of ik verlost ben, of bevrijd ben, Natuurlijk is het weer voor een jaarcyclus. Natuurlijk, maar niets voor in het geestelijk. Waarom kunnen we dat niet wel? Okay, dat al hoge wordt Oké, dat komt omdat we natuurlijk op deze dag de hoge gassadim ontvangen van Abouhima. En daar is geen citra geen, uh, agra, kan niet meer aanhechten, aan, aanzuigen eraan. Natuurlijk voelen we dat. Maar dat is erg goed. Dat is dus, ja, Kabbalistisch, we hebben dat nieuw het antwoord, een kabbalistisch antwoord we hebben we daarop. Maar als we dan een gewoon proberen we dat een beetje gebruik maken van die, ook ook uh, niet religieuze terminologie, maar gewoon, het, gewoon het, net als een, bij een rechtbank. De schepper is dus de, de, de rechter. En wij, wij, staan, wij staan nu, als het ware, zeg dat, staan in de rechtszaal ja, zeg dat? Wij worden uh, berecht. Waarom, waarom zijn we voor de berechting plaatsvindt vandaag? Waarom zijn we al vrolijk? Nou, waarom? Op goede afloop. En er goed, dus wij door. gaan ervan uit dat dit voor een goede, goede afloop gaat. En als je zegt, jij gaat, uh, Ellen zegt. Wij hopen, uh, uh, uh, warm dus, uh, uh, uh, hopen op een goede afloop. En Henk had gezegd, Gamzet of. Nu, jullie zijn erg, erg dicht. Nu, warm, warm. Warm wordt het warmer en warmer. Dus wat Ellen had gezegd, wij hopen op een goede afloop. En Henk had gezegd, Gamzet of. Wanneer zeggen wij Gamzet of? Da ook dat is goed. Waarbij dan, dus wij zeggen, zelfs wanneer het negatief voor ons gevoel uitpakt, dan zeggen wij oh, gamzet zet op, ja of niet? Ook dat is goed. Als ik dan sta voor de, voor, voor de schepper, voor de rechter, ja, en ik ben tevreden, ik weet dat hij rechtvaardige rechter is. En ik weet natuurlijk dat ik, uh, ik, ik heb gezondigd. Ik zeg niet dat ik, nee, ik ben, ik ben innocent, ik ben onschuldig. Ik ben net als een, een duifje. Ik ben onschuldig in alles. Nou, ik weet wel dat ik niet onschuldig ben. Ik ben niet bewust, mij niet bewust dat ik echt keiharde zonde heeft ge, heb gepleegd, gepleegd. Ik weet het niet, maar misschien wel. Hoe weet ik misschien, wie weet van ons wel, welke zonde is... Uh, uh, zware zonde, en welke zonde is uh, lichte zonde, ten aanzien van onze ziel, van onze persoonlijke correctie, we kunnen niet zeggen. Eh? Hoe weet ik dat dan? Uh, maar dan sta ik dan voor mij, is het gamzet Eigenlijk, dan gaan we nu al, oké, okay, op, de, op de Rosh Hashanah, toen stonden we wel, een beetje huiverig, een beetje zo, op de manier, niet huiverig, niet dat wij waren toen anders was het. het was niet anders. Maar toen stonden we voor de koning die met ons zag. We lieten hem ons zag zien. Dus we lieten, wat betekent dat? Alles is daar overeenkomst naar regenschap. Goed opladen. Op de op de mogen we hem niet, aanroep, niet aanroepen als Hawaïa. Mogen we hem niet zeggen in het gebed Hawaïa. In plaats van Hawaïa zeggen we koning. Melk. Want als wij zouden... Zouden wij zeggen op die... Rosh Hashanah... Hawaii, dan zeggen we al direct... Uh, tegen de, de rechter... Oh, we hebben een, een... Omkopen, omkopen een beetje... Want dan zeggen we tegen de rechter, de rechter... Oh, de rechter, u bent zo... Uh, nog voordat... Voor het vonnis valt... Of uh, uh, oordeel valt... Dan zeggen we tegen de rechter... Wij we weten dat u rechtvaardig bent, dat u barmhartig bent, ja, dat u lieve koning, dat u lief bent. Dat zeggen we dan niet op die manier, om, natuurlijk om hem niet om te kopen. Om, om, om, wat betekent hem, kan je hem omkopen? Nee, maar wij moeten op deze dag, ook op deze dag, op Rosh Hashanah, moeten we ons brengen in overeenkomst met hem. Als hij zich manifesteert als Koning, dan, ja, als koning, als rechter, dan moet ik mij ook, moet ik mij ook, moet ik niet mij uh, uh, uh, hem benaderen op dat moment als genadige en als barmhartige, ik moet wel weten dat, maar ik moet, moet mij wel uh, die overeenkomstig met hem in uh, mij ook opstellen ten aanzien van hem. Ja, net zoals bij een procedure ergens een koning of koningin komt ja, dan iedereen is een beetje aangekleed In ja, een spijkerbroek maar wel eh, netjes probeert je te doen, dat is een plechtigheid et cetera, en iedereen toont dan een speciale ja, speciale ontzag als het ware, respect, et cetera dat, dat is dan de, de dag van Rosh Hashanah maar vandaag dus op die dag is dan eh voor de rechter. En dan was eigenlijk uh, was het it, is het al worden wij berecht alleen op de Rosh Hashanah. Maar de rest is de rest is het uh, wat is de rest? De rest is dat we niet de rest is wat is de rest? Is de rest vanaf de Rosh Hashanah naar de tot de Yom Kippur. Wat is dan? Op de, dat is dan, dat wij een beetje vergeleken met het ons leven is dat wij niet worden eerst tijdelijk in voorlopige hechtenis ges, ge, geplaatst totdat, totdat, totdat de oordeel komt, maar we worden naar huis gestuurd en wij zitten af, in afwachting op de vonnis maar we hoeven niet meer voor de rechter te komen te staan als, als op een borgtocht, precies op een borgtocht ...kunnen we dus... Uh, of, ...ja, wordt to wor toch... ...tocht van onze goede daden... vooropgesteld ...dat we goede, meer goede daden... ...hebben dan de schulden. Dan ja, hebben we dan... ...een saldo... ...die belang... ...dat plus is... ...en dan uh, wordt het... ...dan kunnen we laten uh, ja ...en dat op Yom Kippur is het... ...zijn wij absoluut... Uh, hoeven we niet meer. Het is al besloten. Natuurlijk mogen moeten wij dan verder ons uh, uh, uh, uh, manifesteren, maar dan is het niet meer passend om dan nog hier op Yom Kippur weer, weer te, uh, te klagen of zo. So het of. is net of de Yom Kippur wat men doet. Op deze dag, dat is voor het gevolg, voor het gewone volk natuurlijk, is dat is goed om die op die manier Want ze hebben dan de tijd niet om dat te doen. En dan op de Yom Kippur dan iedereen rent naar, de, naar, naar, naar een synagoge of uh, allemaal, zelfs iemand die uh, goddeloos of zo, een <laughs> hele jaar doet niets, maar deze dag zijn ze bang, bang. En we juist omgekeerd, we moeten niet bang te zijn. Juist zij moeten wel op deze dag bang zijn. Eigenlijk, want als je de het hele, de hele, ja, hele jaar door allerlei dingen doet, op deze dag, dan zijn ze natuurlijk bang. Dan willen ze dan nog even nog komen daarom, nog even daar. Wie weet, misschien wordt het minder, wordt het, we, het, de straf wordt minder. Ja. Maar ik voelde het niet vandaag. Ik voelde het Wat het ook mag zijn. Wat het ook mag zijn, gamzetto. Eigenlijk, dat is op die manier. En daarom hebben we ook gegeten, lekker gegeten, van alles. En gedronken. En, en het uh, uh, was een mooie dag in alle, alle opzichten. Ik hoop dat dit blijft zo op die manier. We weten nooit. Maar dit, dit jaar was het zo. Ja, een beetje over, dat, over het Jonkieboer. Uh, dat jullie zien dat het niet zo dat, een, dat het ene jaar zeg ik dit en het andere jaar zeg ik dat. Ik zeg alleen over mijn uh, houding, over de belevenis van duw van, van, van Want wij gaan vooruit, wij gaan steeds verder. Ja, het is niet zo dat uh, wij zijn ons niet bezig met de dogma's, ja, van de religieuze dogma's. Begrijp je? We moeten verder gaan. En het is niet zo so dat het natuurlijk, als het staat geschreven, dat wij dat de mens moet zichzelf uh, in de Torah staat geschreven, dat de mens moet zichzelf kwellen op deze dag. Dat betekent niet dat wij doen het omgekeerde dan wat in de Torah staat geschreven. Yeah? Of dat wat in de Torah geschreven staat, dat het Godvergoede is niet meer, <coughs> niet meer actueel, dat wij verder, dat wij... Dat wij iets anders verkondigen, absoluut niet. Maar wij, de mens, moeten gaan. En vooruit gaan betekent, vooral als wij leren de Kabbalah, dan gaan wij putten vanuit de wereld het Zilud. En in de wereld het Zilud, als wij putten van de wereld het dat is heel iets anders. Dan is het ervaar je dat jij behoort tot de familie. Je? Niet slaaf bent meer. Het? maar niet een slaaf betekent niet het gevoel, niet jouw benadering van het heilige door de door Torah van, zoals we dat zeggen, van Bia. Van de drie werelden die afgesneden zijn, als het ware, afgescheiden zijn van de wereld dat ze voeren maar dat wij putten proberen de innerlijke Torah te leren om daaruit het licht te ontvangen, en dat is, maakt de Torah die we als daar vandaan de Torah ontvangen, op welk niveau dan het mag, het mag het zijn, zelfs als wij met een vingertje alleen maar aanraken daar dan is dat geeft het gevoel dat jij dat wij familie zijn met Schepper. Dat betekent dat wij enige vorm van overeenkomst naar regenschappen met hem nastreven. Of het ons lukt, dat weten we niet. Dat is ook niet onze taak. Want wij zeggen dan: ik ga hem zet of, of ik probeer dat, ik doe mijn best. En dat is ook de Yom Kippur, moet ook ondertekend staan van: ik doe mijn best. Of niet mijn best, misschien niet eens mijn best, maar. Ik probeer te doen wat ik kan. En mijn voorbereiding is het hele jaar daarvoor. En op deze dag mag ik wel vrolijk zijn. Er staat ook geschreven, interessant, ook in de wet over de Shabbat. Dat iemand die de Torah leert door de week. Dat is iemand die echt flink Torah leert door de week. Dus heeft tijd, tijd neemt, of heeft tijd, of neemt tijd. Leer de Torah, laten we zeggen, professioneel. Niet dat hij beroep daarvan hoeft te hebben. Heb heb maar dat iemand bijvoorbeeld door de week elke dag leert. Dan op Shabbat hoeft hij niet te, te leren de, to de Torah. Want zes dagen per week leer je de Torah. Dan kan je op, op Shabbat zelf genieten. Ja? Ik leer bijvoorbeeld niet op Shabbat meer. Ik had altijd geleerd. Ook op Shabbat nog meer dan dat. Maar je hoeft het niet meer op Shabbat. Het is net of. Gewoon, je plukt. Het gevoel. Je plukt het, al het goede. En het komt in al, elke celletje van jezelf. Je leeft Shabbat. Je? Maar door de week is het nodig. En iemand bijvoorbeeld. Het staat ook geschreven. Zo'n zo soort instructie. Maar iemand die geen tijd hebt, of geen tijd vrijmaakt, voor het leren van Torah, door de week. Oh, hij is bezig op zakerees, of dat, of wat, daar ook, wat er ook mag zijn. Dan moet je dan, op Shabbat, werkt die niet, dan moet je de tijd van Shabbat wel gebruiken om de Torah te leren. Ja, dus ook dat klopt ook met wat wij zeggen, ook over de um, Yom Kippur.